4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Vliegtuigen die vertrekken van de luchthaven Zanderij in Suriname... worden regelmatig geladen door ongekwalificeerd personeel. Dat zeggen anonieme bronnen in een grote Surinaamse krant. Volgens deze klokkenluiders dreigt een vliegramp als de autoriteiten niet ingrijpen. Lading die niet goed is gestouwd kan gaan schuiven en het vliegtuig uit balans brengen. De KLM heeft vorige maand een klacht ingediend over een vliegtuig... dat door onbevoegde was geladen. De directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij erkent dat er problemen waren bij het dochterbedrijf... dat de vliegtuigen laat, maar dat die problemen inmiddels voorbij zijn. De eerste marathon op natuurijs van deze winter... zal waarschijnlijk woensdag worden verreden. De KNSB hoopt daar in de loop van de komende dag uitsluitsel over te geven. Vier ijsclubs zijn in de race. Dat zijn Noordlaren, Haaksbergen, Veenoord en Arnhem. Om een marathonwedstrijd te mogen organiseren... moet het ijs minimaal 3 centimeter dik zijn...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 het weer. Vooral in het uiterste noorden valt een enkele sneeuwbaar. De temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken met kans op sneeuw. En dan gaat het zeker 1 graad vriezen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 EO Dit is De Nacht met Willem de Gelder. El en goed dat u luistert naar Dit is de Nacht. We hebben het over streektalen. En we horen graag ook uw streektaal. Als u een bepaald dialect of iets dergelijks heeft... kunt u ons bellen 0800 1121 en meepraten in deze uitzending in wellicht uw eigen streektaal. Kan ook als u verder geen enkele streektaal heeft. Als u perfect ABN praat en toch een vraag wil stellen... bijvoorbeeld aan de gasten... of uh, uh, ja, uw gevoel bij al die andere talen wilt uh, laten spreken... dan kan dat allemaal. Ik herhaal 0800 1121 1, 2 1 Wij gaan uh, zo meteen uh, doorpraten over het Fries. En nou had ik een aantal Friese liedjes had ik, uh, verzameld. En dan denkt iedereen natuurlijk, nou, de kast of Twares. Maar Ans, uh, uh, jij bent daar niet zo heel erg fan van, hè, van die twee bands. Nou, geen fan, dat weet ik niet. Maar ik, ik, ik ben wel fan van Nienke Laafman. Nienke Laafman. Nou, die ja. hebben we even opgezocht samen met Rowan Hersen. Dus hebben we eigenlijk twee streektaal door elkaar. Ja, hè? Precies. Het Limburgs en het Fries is dit. Uh, het nummer heet Droenvlucht. Ik dreem vandaag. daar. Ik vang daar mijn hand. Op deze june warme zool, zweef je het topeslee. Betuig ik dinge vol. Ik haal die veste, ik leid die keer. Ik straal mijn drijvend dauw. Want in hier, in hand, in li. Ik heb in mijn ma, ik loop over lange als ik wil, met mijn weur streel ik zang. en ik zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik o in het mon licht lig, stond ik ook zinnenvol, vol. Wij de waarheid weg, Bunga mm -hmm. In het uh, Limburgs en in het Fries, dus door elkaar heen. Dat was uh, Nienke Laverman samen met Rowan Hezen. Toen vlucht dat die titels denk ik Limburgs, of niet, uh, Ja. Ja. Precies. En dan alles wat uh, Nieke Laverman dat was dan Fries. Ja, klopt. Um, ja, we hadden het net even over hoe dat uh, bij Jan, uh, onze Drint in de studio is gegaan. Uh, uh, ja, de eerste herinneringen aan de Drintse taal en zo. Uh, hoe was dat bij jullie thuis? Wordt er daar Fries gesproken? Ja, klopt. Het verhaal is eigenlijk wel uh, heel herkenbaar. Bij ons werd uh, Fries gesproken. En ja, ik geloof niet dat mijn ouders ooit hebben nagedacht... van hoe gaan we onze kinderen uh, opvoeden... Dat, dat was Fries, dat, dat, dat was gewoon zo, dat ja, is gewoon zo. En dat is, ja, dat is onze taal nog steeds. En op de lagere school kreeg ik Nederlands erbij. Oké, okay, het begon ook gewoon met die, met die andere taal eigenlijk. Ja. Met het Fries bedoel ja. Ja. Denk je? Dan ook, denk je dan ook in het Fries? Ja, ik denk in het Fries. Ja, ik, dat, dat is mijn taal, daar woon ik in. Maar dan ben je eigenlijk nu dus in een, in een andere taal met mij aan het praten. Is dat niet af en toe hartstikke irritant dat je dat moet? Nee, want uh, ja, anders kunnen wij niet communiceren. Maar en tegenwoordig is het zo dat uh, Elke Fries ook zo goed het Nederlands wel beheerst... Dat dat, dat, dat dat we gewoon... Ja, dat gaat ook automatisch, zeg maar. Okay, en toen jij net naar school ging, was dat dan wel moeilijk... om dan in het Nederlands te moeten praten? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, dat kan ik me niet zo goed herinneren. Dat, dat ging ook gewoon zo, geloof ja, ik. Ja, ja. Als, als klein kind is het volgens mij ook wel wat makkelijker... om uh, ja. een taal op te pakken. Hè? Ja, ja, dat zeggen ze. Dat het, het brein van, van kleine kinderen... dat dat heel makkelijk meerdere talen aan kan. Jan, heb jij de herinneringen aan hoe dat bij jou ging? Uh, heb je ook je klasgenoten niet kunnen verstaan in zo'n tijdje? Mijn, mijn klasgenootjes. Nou, uh, oh, die kwamen allemaal Nederlands. natuurlijk. Oh, ja. Nee, Ik heb er geen enkele herinnering aan. Ik denk dat het vrij soepel verlopen is. En ik heb geen negatieve gevoelens nee. of, of ook niet. Gewoon, het, het ging als, als vanzelfsprekend, kwam het ja. Nederlands erbij. Ja. Was niet verbazingwekkend. En, nee. uh, nou, gelukkig. Nee. Uh, Daar op... werd ook niet over gepraat of zo. Van, oeps, nou hebben we in één keer Nederlands. Nee, dan moeten we moeten anders spreken. <laughs> het ging nee, dat zelf. Ja, en dat, dat deed iedereen. Hoe ja. werd uh, bij jou thuis tegen het Nederlands aangekeken? Nou, mijn ouders die zijn van de generatie... dat zij het nog wel lastig vinden om, om Nederlands te spreken. Dus um, ja, mijn man komt uit Noord-Brabant. En als hij dan bij ons was, was het meteen een heel weekend. Um, en in het begin uh, gingen mijn ouders dan ook Nederlands spreken. Maar op een gegeven moment zei mijn moeder van... nou, ik voel me, ik voel me niet prettig in mijn eigen huis als ik Nederlands moet spreken. Ik praat gewoon Fries. Nou En Gerrit zei ook, ja prima, dan, uh, als ik het niet versta, dan uh, zeg ik het wel. Dus ja, dat, is, dat was vanaf dat moment zo. Mijn, wij spraken dan Fries en, en uh, mijn man die, uh, die sprak dan Nederlands. Oké, okay, maar kon hij het wel een beetje volgen dan? Dat ja. Fries? Okay. Ja, ja, ja, dat, ja, en zeker als je weet het onderwerp uh, kent, dan, dan is dat best wel te doen. Hey, maar je moet er wel voor open staan. Als je zegt van, oh, dat is Fries en daar wil ik niks mee te maken hebben, dan, dan wordt het hem niet. Maar als je zegt van, ja, nee, dat, dat, dat, daar sta ik voor open, dan, dan, dan lukt dat vanzelf. Oké, okay, want hij, heeft hij ook een dialect? Ja, Brabants heb je ook volgens ja. mij elke vijf minuten een andere <laughs> uitspraak. Ja, ja. Nou, hij is dan voornamelijk ook, uh, uh, heeft hij het Nederlands meegekregen? Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> Maar je kan het wel horen dat hij het zuiden komt. Het is wel, wel fijn dat hij het Nederlands mee had gekregen. Stel dat hij ook vooral uh, zwaar Brabants praatte... dan was het nog een interessant uh, gesprek geworden daar thuis. Ja, maar ik denk dat dat ook allemaal wel meevalt. Ja, we hebben elkaar in Dronten leren kennen. Dus daar sprak iedereen Nederlands. En nu? Heeft hij Fries geleerd voor jou ook? Of, uh... Ja, dat is eigenlijk vanzelf wel gegaan. En ja, we, spreken, we zijn thuis tweetalig. Onze honden zijn ook tweetalig. Oh ja, die luisteren ook naar nou allebei de ja. ja. En welke rol speelt de Friese taal in jouw leven nu? Nou, ja, wat, zoals ik al zei, ik woon in die taal. Uh, het is een deel van mijn identiteit. Maar... Nou, je woont in die taal, dat is mooi, een mooie ja. manier van zeggen. Ja, zo voelt het ook. Het ja. is mijn taal, ik ben ermee opgegroeid. Ik heb het geleerd van mijn ouders. Um, en ik heb er nu ook mijn werk van gemaakt... Ja, want jij geeft Fries op een uh, middelbare school? Ja, op het Drachtse Lyceum geef ik Fries in de eerste klas. Uh, dat is een verplicht vak. En ik geef het ook in de bovenbouw. Leerlingen kunnen kiezen in, um, in hun examenpakket. Oké, okay, nou gaan we het straks uitgebreid over hebben. Laten we naar wat bellers gaan. Uh, Jaap Bischoff bijvoorbeeld. Goeienacht. Yes, per Bis of It Kino. Uh, ja, goed, uh, ja goed. Ik kan ook een stukje vries. <laughs> Oortmorn, ja, dat uh, kennen we allemaal ja. van een bepaalde weerman, hè? Ja, nou goed, ik, ik, ik heb één uh, van Iet Kinoen uh, denken de, de, de gasten bij jou in de studio dat het doorgaat. Eigenlijk, ja, want ik, ik ga niet over die CNN poll met uh, Trump's. Uh, over die. Automatic Rifle praat. Want je hebt gewoon leuke gasten. Uit Vrije. Daar hebben we het ook niet over. We hebben het over streektaal. Ben je zelf iemand die. Ja, mijn is bij Osjordi Je moet hem Dat moet je even vertalen. Ja, maar dat is gewoon. Dat is het echte ouderwetse Fries. Dus dat gaat 300 jaar geleden terug. Maar. Zijn die gasten bij jou, of, of bij jou, u? Ja, of, u? ja, je mag jou mag ik zeggen, zeggen, hoor. Je ja. mag jou zeggen. Oh, ik mag jou zeggen. Zijn die nou ook in spanning van... Nou, uh, na uh, donderdag wordt het toch wel koud? En, uh, ja. Gaat het om? Ja, wordt het na donderdag koud? Wat, wat is daar, waar, waarom stel je die vraag? Uh, uh, uh, uh, jezus. Nou ja, Jezus, dat wil ik niet zeggen, maar uh, de de tocht, de tochten. De... Oh, in dat de... bedoel je? Ah, de Elfstedentocht toch natuurlijk. Hey, gaat er nou een lampje bij je branden? Ja, Kom. eindelijk. Ja, het is laat, hè? De vroeg. Ja, dat ligt nu meteorologie. Ja, oké, okay, okay, ja. Ja. Ja. Is nou, dus... ja, een compliment aan je aan je, aan je schakel uh, meisje van de van de van de telefoon, die Ah, dat zou ze leuk vinden. Ja, dat vindt ze lief, ja, goed. Nee, maar ik wil dus even gewoon even een hele simpele vraag. Dat die mensen komen uit Friesland en denken die dat het iets gaat om? Nou, dat is een duidelijke vraag. Ik ga ze het stellen, Jaap, dankjewel. Nee, ja, Jap. Jap, ah, Jap, oké. Okay. <lacht> um, ja, nou, dat is dus de vraag. Gaat het, gaat het door dit jaar, de Elfstedentocht? Nee. Nee. Ik denk ook niet dat deur gaat. Misschien in december, maar uh, deze winter niet. Nou, dat is jammer. Dan uh, de, de wachten we al heel lang op. Uh, ga even naar uh, Guy. Die is ook aan de telefoon. Uit Schoondijken in Zeeuws-Vlaanderen. Goedenacht. Goedenacht. U spreekt met Guy in Zeeuws-Vlaanderen. En Schoondijken. Schoondijken. Ik ben. Uh, uit Schoondijken, ja. Maar ik ben geen Zeeuws-Vlaming. Maar een Limburger. Dat kunt u wel horen. Ja, ik hoor dat u geen Zeeuws-Vlaming bent, inderdaad. Nee, maar ik woon wel in Zeeuws Ik woon wel in Schoondijken. En naar alle tevredenheid, Maar ik heb natuurlijk wel een probleem hier, want ik kan mijn streektaal, het heerlijk dialect, dan kan ik er dus eigenlijk bijna niet praten. Er zijn een paar mensen in het dorp die toevallig ook Limburger zijn. En zo gauw als ik iemand van die mensen zie, dan ga ik meteen over in het Limburgse dialect. Oké, okay. dat, dat wel. En als ik naar Limburg ga natuurlijk, dan kan ik ook nog mijn Limburgs een beetje oefenen. Maar voor de rest uh, mis ik dat Limburgs wel. En weet u wat het is? Dat Heerlens dialect, dat wordt ook wel coolpieten Nederlands genoemd. Omdat in heerle namelijk, uh, spraat niet iedereen meer uh, Limburgs. De bevolking is een beetje gemengd. Maar voor het, ik moet eerlijk bekennen, ik denk dat het grootste gedeelte van de bevolking het Limburgs zelfs niet meer spreekt. En dat heeft waarschijnlijk te maken met, met mijn verleden en met uh -huh. andere zaken. Maar mijn ik heb twee kinderen en die vinden het... Die, uh, ik, had een, ik heb een, uh, een, een vrouw gehad die, die, uh, die, was niet, die sprak geen Limburgs. En kinderen spreken meestal de taal van de moeder. En mijn kinderen nemen me nu kwalijk dat ze geen Limburgs geleerd hebben. Oh ja, dat is eigenlijk dus, ook wel jammer natuurlijk, ja. Ja, ja, dat, dat, ja, ja. dus ik, ben nu, ik maak nu een, inslag, een inslagreis, want ik praat nu altijd Limburgs met mijn kinderen... En mijn zoon die heeft het al heel goed onder de kiezen. Ah, okay. En mijn dochter begint ook al. Maar het is, uh, ja, het is, eigenlijk, het is prachtig om je eigen streektaal te spreken. Absoluut. Ja, en want wat waarom is dat krijg... dan zo mooi? Ja. Ja. Nou, uh, Nederlands is een vrij ja, klamme, uh, ongevoelige, uh, harde taal. Limburgs lijkt heel veel op Duits, is een zachte, mooie. Uh, ja, is een, een, ja, een, een, is, er zit meer gevoel in. Mm -hmm. en, en, en met Nederlands heb je dat niet... Uh, ik, ik, heb, ik heb ook een tijd in Maastricht gewoond... ...daar was het nog veel leuker. Uh, daar werd mij gevraagd van... ...waar kom je vandaan, jongen? Ik zeg, ik kom uit Heerlen. Oh, daar ben je een van die boeren. Want uh, Maastrichtenaren zijn nog... Zijn ...veel jovinistischer dan, dan Heerlenaren. Die zijn, die zijn ook veel trotser op een dialect... Die, hebben dat, die hebben, dat, hebben dat veel meer in zich. Maar uh, ja, ik ben er altijd trots op geweest dat ik Limburgs Limburg geleerd heb. Mm -hmm. ja, dat kun je alleen maar leren. Dat kun je in principe alleen maar leren als je ouders je dat, uh, met je praten. Want kijk, je had het net over het Fries, dat is een taal. Dat is iets heel anders, dat is een dialect. En, een, een, een, een streektaal of een streekdialect, wat wij dan spreken in Limburg. Ja, dat is, in Limburg heb je honderden soorten dialecten. Mm -hmm. Die zijn allemaal verschillend. Maar heerlijk dialect, ja, daar ben ik best wel trots op dat ik dat, ik dat überhaupt kan. Ja, want ja. Um, uh, stel dat u in de winkel in Zeeuws-Vlaanderen komt... en u gaat dat uh, dialect praten, hoe werd, wordt er dan gereageerd? Oh, dat, dat, oh, dat wordt niet... Uh, nee, nee, dat, dat, dat, ze noemen me sowieso al de Limburger hier. Daar heb ik geen moeite mee. Maar als ik dat zou doen, denk ik dat ze me van het snop houden. Oh, oké, okay. ja. Ik, ik, ik, ik denk niet dat dat gaat lukken. Want het is zelfs zo, als ik bij de spar weleens iemand tegenkom die Limburgs praat, dan ga ik natuurlijk onmiddellijk over Limburgs en dan hebben dan die Zeeuws-Vlamingen daar moeite mee, want dan kunnen ze me niet, kunnen ze me niet meer verstaan. Ah, en, oh, ze kunnen en, je echt en, niet en, en, verstaan ook? Nee, ze verstaan me helemaal niet meer als ik Limburgs praat. Wat mooi mooie is, ik heb Duitse buren en daar praat ik gewoon mijn dialect mee, want mijn dialect en Duits is bijna hetzelfde. En die Duitsers, de Duitsers zijn kennissen van mij. Nou, dat is voor mij natuurlijk heel makkelijk als Limburger. Wij zijn halve Duitsers. Vroeger werd wel eens gezegd, je bent een Belg die Duits spreekt. <laughs> een Belg die Duits spreekt. Nou, dat vind ik mooi. Ja, Wat ja. Um, uh, Zou je een stukje in het dialect met ons willen delen? Jazeker, zeker. zeker. Um, ik ga met de naar Hele. En dan gaat het voor een Wirtschaft. En dan drink je voor daar een groot glaas beer. Ah, dat laatste, dat heb ik zeker begrepen. <laughs> ja. Wirtschaft, dat is het Duitse voor, voor café. Ah, precies. Ah, ja. ja, het klonk ook wel een beetje als Duits, inderdaad. Ja. Nou Guy, hartstikke bedankt. Ja. Hoe klinkt het Zeeuws-Vlaams? Het ja. Zeeuws-Vlaams is heel mooi. Je moet, het, je moet het zo zien. Aan deze kant, dus de kant van Schoondijk... wordt meer het Brugs gesproken. Aan de kant van Hulst meer het Gens. Ik heb er in het begin heel veel moeite mee gehad... want ik kon de mensen hier absoluut niet volgen... Er zijn nog wel mensen waar ik moeite mee heb. Maar ik vind het een prachtig dialect. Maar het heeft niets met Zeeuws te maken. Het is, het is hier alles Vlaams. Oké, okay, ah oh ja. Zeeuws-Vlaams lijkt dus meer op Vlaams dan op Zeeuws. Nou, heel erg bedankt Guy voor het bellen. Ja, okay, en uh, blijven we hem spreken, zou ik zeggen, het, uh, de streektaal. Ja, nou. da ja, dank u wel, hè. Dank u wel. nacht, hè. Bedankt. Ja, dat was dus een Limburger in Zeeuws-Vlaanderen. Uh, die bestaan blijkbaar ook. Dan um, uh, nou ben ik nog verreden te vragen hoe die uh, daar zo terecht is gekomen. Nou, wie weet uh, uh, horen we dat uh, later nog. Um, Ans, we hadden het met jou over het Fries. Jij woont in het Fries. Um, ja. um, en jij geeft dat dus ook op, op school nu. Uh, dat is dus een verplicht vak voor leerlingen in Friesland. Ja, het is een heel klein vakje in de eerste klas. Um, en dan één uur in de week... En het, het vak heet Friese taal en cultuur. Dus we houden ons niet alleen bezig met taal... maar ook uh, ja, met geschiedenis, topografie, muziek, toneel. Het is een heel breed vak. Oké, okay, taal en cultuur. Wat zou je ja. kunnen zeggen dat Friesland echt een aparte cultuur heeft? Ja, ja van, van, van vroeger wel, ja. Ja, heeft, heeft uh, een hele rijke uh, muziektraditie. Uh, heel rijke toneeltraditie. Ook veel uh, um, uh, theater is er te vinden. Dus ja, daar kun je wel een paar lessen mee vullen. Oké, okay, het, het, het, brugklassers die krijgen dat dus. Uh, ja. En uh, na dat jaar kunnen ze dan ook daadwerkelijk vriezen of niet? Nee, die illusie heb ik niet. Want um, dat is uh, één uur in de week. Ah, oh, dus, dat is ook wel ja, weinig. He? Ja, dat is ja. heel weinig. En het is ook niet mijn insteek om ze echt de taal... Um, of dat ik de illusie heb dat ze de taal dan, dan kennen. Nee. nee. Hoe ben je er zo op gekomen om Fries te gaan doseren? Nou, ik... ik... Ik doseerde eerst een heel ander vak. En um, op een gegeven moment, um, en wat Jan ook zei... met je ouders uh, spreek je geen Nederlands. Dat, dat, dat wil niet. spreek je Fries. Maar mijn kon, taal kon ik niet schrijven. En dat vond ik zo uh, vervelend. Als ik dan iets wilde schrijven, een kaartje of zo... dan kon ik dat niet in het Fries. Dus op een gegeven moment heb ik een cursus uh, gevolgd... om het gewoon te leren schrijven. En ja van het een kwam het ander. Ik vond het zo leuk. Dus ik ben nog maar een cursus gaan doen... en nog maar een cursus gaan doen... En op op een gegeven moment de leraaropleiding. En uiteindelijk de, heb ik mijn master gehaald. Oké, okay, aan de universiteit kun je ook free, een Friese master doen. Ja, ik heb het via het hbo gedaan. Maar het kan ook via de universiteit. Oké, okay. zijn er veel mensen die dat doen? Nee. Nee, dat dacht ik al. Nee, nee, ik wist niet eens dat het bestond voordat ik deze uitzending ging voorbereiden. Ja, ja nee, maar de, nee, die zijn er niet zo veel. Ik denk nu van de afgelopen nou, acht jaar dat er drie afgestudeerden zijn. Oké, okay, oh, dat is inderdaad niet zo heel veel. Maar daar ben je wel een soort, heb je een uniek cv eigenlijk dan. Ja, dat klopt. Oké, okay, en dan was je de enige die dat studeerde op dat ja, moment. Ja, ik was de enige. Had je dan ook gewoon colleges of zo in je eentje ja. hoop, je me zo voor te steren? Ja, maar. soms wel. Soms ja. wel. En, en soms werd ik dan bij, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, taalgeschiedenis bij Duits gedaan. Um, dus ja, dat soort oplossingen werden ook wel gezocht. Maar ja, ik heb ook, ook wel met een docent uh, één op één uh, les gehad. Oké, okay, wat apart. Ja. ja. Nou, je kan dus Fries studeren. Um, uh, uh, wat, wat, als je nu lesgeeft, hoe ziet dat eruit? Uh, nou, het verschilt met klas 1 dat ziet er anders uit dan de bovenbouw. Want in de bovenbouw hebben ze het echt gekozen. Oh ja, dan is, dan is het een keuzevak. Is ja. het precies, is het is een keuzevak. En is het ook de bedoeling dat ze het schrijven aanleren. Uh, dat doe je niet in de, in, in de eerste klas. En in de eerste klas ja, is het dus voor iedereen verplicht. Dus het is eerst, um, ja, hoe moet ik het zeggen? Dus ja, dan komen leerlingen binnen van ja. Vries, vries, waarom hebben we dat? Waarom moet dat? Dus we moeten eerst uitleggen waarom je het hebt. Um, waarom het dus gegeven wordt. En dan probeer ik dus de, de passieve taalbeheersing uh, aan te leren. Omdat we dus ook heel veel leerlingen hebben... die van huis uit um, Nederlandstalig zijn, ja. of, of Pools, of, of Armeens. Of, nou, er zit van alles in de klas. Um, dus in de eerste klas is dat meer, meer mijn doel. Dat, dat ze het leren, lezen en verstaan vooral. Oké, okay, en dan dat spreken, dat komt echt in de bovenbouw pas? Uh, spreken, nou, dat doen we ook wel aan, spreekvaardigheid. Um, um, klein beetje, we, hebben, we organiseren wel taaldorp. En Dat is een situatie, dan, dan maken we een heel uh, gedeelte van onze school... Uh, zijn we dan aan het verbouwen en er komt een dokterspraktijk... en een, um, uh, een, een politiebureau. Uh, en dan moeten leerlingen uh, krijgen een opdracht... en dan moeten ze met een... een uh, een gast moeten ze dan die bepaalde situatie uh -huh. moeten ze, uh, bespreken. Ja. Oké, okay. en lukt dat een beetje? Ja, ja dat gaat best, best wel heel leuk eigenlijk. Ja, leerlingen vindt het heel spannend. Vooral de niet-vriestaligen -vries, uh, uiteraard. Um, maar dat gaat wel heel leuk, Ja, ja. En voor de Friestaligen maak ik er dan wel een... En dat differentiëer je dan in. Ah oh ja, dan maak je het wat moeilijker. Ja, maak je het wat moeilijker. Die moeten bijvoorbeeld de werkwoorden uh, goed gebruiken in een zin... en die hebben een bepaalde uh, uitbreiding van hun uh, woordenschat. En dat moeten ze toepassen. Zou je mij wat Fries aan kunnen leren? Een beetje een basis, een zinnetje of zo? Brrr, ja, dat kan uiteraard. Alleen Les één in het Fries, wat moet ik dan <laughs> weten? Um, nou, ik hiet Willem. Ik hiet Willem. Dat, ja. is, dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Ik wen je in... ik weet niet waar je Leiden? Ik wen je in Leiden. Ik wen je in Leiden. Ja. Dat is ik woon in Leiden, neem Precies. ik aan. Precies. Um, ja, dan moet je in één keer wat verzinnen. Heb je een leuk spreekwoord of zo, wat ik uh, kan leren? Um, ja, wat. Bijvoorbeeld, uh, ik hoop je dat jouw begrip groter is als mijn tekortkoming's. <laughs> ik hoop uh, dat jouw begrip groter is dan jouw tekortkoming's. Ja, yeah, dan mijn tekortkomings. Ja. Dat betekent, ik hoop dat jouw begrip groter is dan mijn tekortkomingen. Ja. Oké, okay, nou, ik hoop dat ik hem over een half uur nog <laughs> weet. Gaan we dan testen. <laughs> ja. um, Jan, als je dit hoort, uh, dit is een, een, een vries wordt gegeven op de middelbare school. Als een verplicht vak zelfs. Dat is met Drens niet het geval, hè? Dat is helaas met de Drenns niet het geval, nee. Zou dat uh, moeten, wat jou betreft? Ja, wat mij betreft uh, onmiddellijk. Maar aan de andere kant is het ook zo... <coughs> Sorry, als je dat uh, van bovenaf oplegt heeft dat geen enkele zin, want dan wordt het toch niks. Het moet van uh, onderop komen. Dat uh, mensen, lesgevers, uh, leerlingen, studenten... dat ze zelf het gevoel hebben van... ik wil werken aan die meertaligheid... en ik wil dat cultuurgoed drenzen En uh, ik wil daar ook mee aan de slag. Het moet van onderop komen. We doen ons uh, stinkende best om zoveel mogelijk in het onderwijs te doen. Maar dat je een masterstudie drens uh, kunt doen... daar luister ik met uh, jaloezie naar. Ja, nou, wie weet... Uh, in de toekomst. Uh, je bent ook onderwijzer geweest. Had je ja. dan niet de verleiding om toch even, wat, uh, even dat Drens een beetje bij te brengen? In het begin uh, niet, want ja, toen was het toch alleen maar Nederlands. Dat was echt in die fase. Zo later wilde ik, uh, deed ik ook wel aan het Drens. <coughs> niet heel veel, maar ik deed wel wat aan het Drens. En ik liep tegen het probleem aan dat er eigenlijk weinig materiaal is uh, voor uh, kinderen op de basisschool. En uh, daar is de laatste jaren hard aan gewerkt om in ieder geval meer en beter lesmateriaal voor kinderen, eigen lesmateriaal. Nou ja, toen, toen Engels een verplicht vak werd, gaf ik Engels, en dat gebeurde ook vaak aan de hand van liedjes. Nou, er is nu ondertussen ook heel mooi liedmateriaal in het Drens, om die kinderen vertrouwder te laten zijn met die streektaal. We gaan voorlezen op heel veel basisscholen en dat soort dingen. En dan hebben we eigenlijk uh, net als anders niet de illusie... dat die kinderen dan uh, van, van die lesjes van ons... dat ze allemaal drentstalig worden. Maar wat we wel mooi zouden vinden... is dat ze er uh, meer open voor staan. Dat de, nou, zeg maar, de attitude ten opzichte van die oude taal... dat die uh, verandert, verbetert. Oké, okay, en, en, en dan, dan misschien leidt dat wel hè, tot een uh, vak op school, drents. Ja, het zou toch, uh, het zou toch wel fantas fantastisch mooi uh, wezen... Um, maar nogmaals, het moet van onderop komen. De ja. lesgevers, de, de ouders, de kinderen moeten dat zelf, daar, dat willen. En ja, ik weet ook in het onderwijs dat er enorm veel uh, tijdsdruk is, werkdruk is. Maar ik denk een, go een goede combinatie van, uh, van dingen dat het mogelijk is. We werken ook veel samen met de Pabo in Emmen. En uh, ja, dan, uh, daar hebben we ook het uh, immersieonderwijs... Uh, dat bijvoorbeeld een vak als verkeer in het Drens wordt gegeven. Dan blijft de lesinhoud blijft hetzelfde, alleen de voertaal is dan Drens. Je immersie, je dompelt de kinderen onder in die nieuwe taal. En dat kan een prima methode zijn. En dan komt er dus niet iets extra's bij. Ja, wel voorwaarde is dat die lesgever dus uh, Drenstalig is. Maar ja, dan kun je dat eigenlijk heel simpel toepassen. En ja, ik ga er vanuit dat nog steeds heel veel gezongen wordt in scholen. Dat mag best wat meer. Maar dat kun je dus ook in het Drens doen. Of in het Fries, of in het, uh, het Twens. Maakt niet uit. Maar dus op die manier kun je heel makkelijk toch aandacht besteden aan, uh, aan bijvoorbeeld uh, Drens. Ja, zonder dat het een vak is. Uh, ja. Ik heb net wat Friese zinnetjes uh, geleerd. Zou je maar wat Drens kunnen leren? Nou, de, de belangrijkste in Drenthe is toch wel... Uh, kijk, in Drenthe, je moet altijd groeten. Uh, een een Drents groet een ander. Als iemand tegenkomt, dan, zeg, dan groet je. Nou, die, de, de groet in Drenthe is mooi. mooi. Dat is dan goeiemorgen. Okay. Maar als je dan goeiemiddag wilt zeggen, dan zeg je mooi. En als je goedenavond wilt zeggen, dan zeg je mooi. En als je weer weggaat, dan zeg je nou, mooi hè... Dus ik zal beginnen met het makkelijkste woordje in de Drents is mooi. Dat was efficiënt. Ja, dat kan je gewoon voor alles gebruiken. Dus ja, dat kun je altijd, je kunt de groet mooi kun je altijd gebruiken. Oké, okay, mooi. Nou, ja. ik zal hem onthouden. Uh, ja. We hebben al wat muziek uit Friesland, Limburg hebben we gehoord. En we hebben ook de uh, uh, Drens ook gehoord. Toen dachten wij, nou, misschien is het leuk om een Groningsplaatje te laten horen. En toen kwamen wij op Ede Staal Nijstortenziel. Nijstortenziel, ja. Nou, laten we daarna gaan luisteren. Praten we daarna verder. U kunt ook nog steeds bellen 0800 1121 of reageren op de Radio 1-app. Helma Kers heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Zij zegt, de dialecten moeten blijven bestaan. De kleuren in ons land hebben een prachtige verscheidenheid. Hoe mooi zijn al die dialecten niet? Nou, daar zullen mijn gasten het van harte mee eens zijn. Heel Dit is Nij een ziel. Nij een ziel. bist en toen bist ook m'n En wie leeg wordt de speichel zich in het Hij stort een ziel Doel wil ik struun achter die O oh ja, hij stort een ziel Doel wil ik struun achter die Vlak achter het In die mooie baldeleid Ligt toe te dreun Aan die gruine ding en in november ik de ganzen in de vlucht. Ze schreeuwen die nog de strakke blauwe lucht. O oh jo, ja, ze schriem die nog de strakke blauwe lucht. De tiet nog in stil. en wie lege wat er schwijveld zich in sliek. Hij nee, stort een ziel door ik streunde nachten die. O oh ja, hij nee, stort een ziel, door wil ik streunde nachten die. Hij nee, stort een ziel, hij nee, stort een ziel, hij nee, stort een ziel, hij nee, stort een ziel. Nee, stoot een ziel. Nijs stort ziel van Edestaal. Een grootheid in Groningen, toch Jan? Dat is echt een grootheid daar, toch? Absoluut, dat is echt een grootheid. En fantastische muziek heeft hij gemaakt. Edestaal dus. Ja. Dit is De Nacht. Met... We praten over streektalen, uh, andere talen dan het Nederlands... die uh, ook in Nederland uh, wordt gesproken. Er is een hele lijst van uh, officieel erkende spreektalen. Uh, ik zal ze nog eens opnoemen. Nederlands en Fries hebben we dus als erkende talen. En we hebben verder nog Achterhoeks, Gronings, Salands, Stellingwerfs... Twens, Veluws, Zeus, Vlaams en Drents. En uh, ja, mocht u zelf een van die talen spreken of uh, ze een warm hart toedragen... 0800-1121, u kunt nog steeds bellen. Um, uh, uh, ja, ik heb twee gasten die... Uh, wonen in hun taal, zo uh, uh, zeggen zij zelf. Uh, Ans Walliga is uh, docent Fries en uh, ja, ook opgevoed in het Fries. Denkt in het Fries, vertelde ze net. En ook uh, Jan uh, Germs die is uh, van... Uh, uh, die heeft dat met de Drens. Dus uh, twee heuse spreektaalsprekers, even streektaal. <laughs> Ik zeg dat heet het, spreektaal. Dat is wat anders, hè? Ja, nou, het, het was, uh, oorspronkelijk waren onze talen eigenlijk vooral spreektalen. En voor heel veel mensen is het dat nog steeds zo. En het, uh, nou ja, het schrijven, wat, wat Ans zegt, het schrijven van het Fries, uh, ja, beheerste je niet, heb je niet geleerd op nee. school. Tenminste, bij onze Drens niet. En dat leer je dan later. Maar heel veel mensen die vinden het Drens spreken prima, luisteren prima. Maar het lezen van de Drens vinden ze soms moeilijk. En het schrijven van de Drens, ja, uh, ja, dat vinden ze lastig. Ja. Oké, okay, dus dat, dat schrijven, dat, dat wordt dan ook niet echt geleerd. Daar moet je dan echt zelf naar nou op zoek om, uh, om dat te leren. Bij ons wel, ja. ja. Wij, als Huus van der Tal geven wij cursussen. En ook wel uh, cursussen schrijven. Dus uh, zeg maar literair gerichte cursussen. Maar ook wel puur spellingcursussen. Dat ze die uh, Drentse spelling uh, leren hanteren. Wat trouwens niet het belangrijkste van een taal is in mijn ogen. hoor. Een goed verhaal of een goed gedicht is niet afhankelijk van de spelling zijn heel andere criteria. Maar je kunt de Drentse spelling wel leren bij ons. Ja. Oké, okay, dat kan dus wel. Dan kun je het ook leren schrijven. Ja. Um, Strektaal is, uh, ja, om het een beetje hard te zeggen, een beetje in verval. Uh, dat, uh, dat zeiden jullie zelf ook. Het wordt steeds minder gesproken. Um, uh, ja, krijg je bijvoorbeeld ook te maken met vooroordelen als je het spreekt? Als je in West-Nederland bijvoorbeeld uh, Fries praat... denken mensen dan, wat is dat nou weer voor uh, rare gebrabbel? Nou, dat is eigenlijk wel heel verschillend. Sommige mensen die zeggen... oh, prachtig, jullie hebben nog een taal erbij. Wat een verrijking. Dus die, uh, die dragen het wel een, uh, een, een warm hart toe. En ja, ik ben eigenlijk nog nooit iemand tegengekomen... Van die, die zegt van... Wat? nee, nee. V ja, nee, ieder, iedereen weet het ook wel... dat, dat er in Friesland Fries gesproken wordt. Ja, dat wordt. is waar natuurlijk, ja. Maar ja. ook bijvoorbeeld bij Drens? Of denken mensen dan... wat is dat voor boer dat die uh, Drens praat? Um. Nou ja, ik, ik, persoonlijk vind ik boer geen, uh, geen scheldwoord. Ik ben een boerenzoon, daar ben ik trots op. Maar uh, ik, ik heb het idee... Ik kan het niet staven aan onderzoek of weet ik veel hoor... maar ik heb het idee dat het uh, negatief kijken naar Drents, bijvoorbeeld... of naar Drenten, dat het vroeger sterker was dan nu. En ik heb echt het idee dat, uh, uh, dat het met veel meer waardering... naar uh, de randen van het land en ook naar de, de, de talen van de randen van het land wordt gekeken. En ja, ook mede dankzij nou, mensen als bijvoorbeeld bij ons Daniel Lohus... Uh, ja, daar kun je toch moeilijk van beweren dat, dat die mensen man, dat dat een domme Drentse boer is. Dus uh, ja, die, die bepalen ook wel het imago van een gebied uh, mede. Ja. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb voor mezelf ook nooit het gevoel gehad van... jongen, kijk uit, uh, als je in uh, Amsterdam bent of zo... dan moet je toch je taal wel eventjes uh, heel erg aanpassen. Nee, nooit het gevoel gehad. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik vanwege mijn taal... Uh, gediscrimineerd werd of wat dan ook. Nooit. Nee, nou de Beller uit Limburg die zei net in Maastricht zeiden ze tegen mij: Ah, je bent een boer, want je komt het heerlijk. Ja, ja, maar, <laughs> maar goed, daar nee. waren ze heel chauvinistisch, zei hij ook. Um, maar als ik zeg streektaal is in verval, is dat terecht? Ja, dat kan, maar je kan het op verschillende manieren bekijken. Je kan het kwalitatief en kwantitatief bekijken. Er zijn minder sprekers. Maar. Mijn ervaring met het Fries is dat het aantal sprekers wel gelijk blijft... maar dat de kwaliteit van, van het Fries achteruit gaat. Onder invloed van het Nederlands en, en ook het Engels. Er dringen heel veel Nederlandse woorden dringen in het, zich in het Fries. Uh, en dan willen mensen bijvoorbeeld wel um, uh, Fries spreken... maar ze, ze kennen de woorden niet meer. Dus dan wordt het een soort uh, uh, verNederlands Fries... Of Fries met een Nederlands sausje. Heb je bijvoorbeeld het woord um, kleinkinderen? Nou, daar hebben we een heel mooi Fries woord voor. Dat is Beyensban. Een bein is een kind. Dus kinderen van de kinderen. Oh ja, nou ja, dat klinkt best logisch. Ja. ja. En uh, in het Nederlands heb je kleinkinderen. Maar dan weten mensen niet het goed het, het Friese woord. En dan zeggen ze, ze Liedsban. Dus liets is klein. Dus dan maken... Oh ja, oh, dat is gewoon een letterlijke vertaling Precies. van het Nederlands. Ja. ja, terwijl we een heel mooi Fries woord ervoor hebben. Maar ja, mensen kennen dat niet meer. Maar moeten ze dan niet gewoon, uh, want jij zegt in de brugklas is het verplicht, maar moeten ze dan niet gewoon nog twee jaar of zo uh, erbij? Ja, nou ja, het is ook wat Jan zegt. Het moet van onderen opkomen. Ja, mensen moeten het zelf echt doen. Ja, ja, ik geloof er niet in dat je ze door de straat moet duwen. Dat werkt niet. Nee, want hoe zou je het op een andere manier kunnen uh, krijgen dat mensen die woorden dan wel blijven kennen en dat die taal uh, veel gesproken blijft? Um, nou, dat, dat is. Uh, ja, onderwijs is toch wel een heel belangrijk uh, aspect daarin. Uh, je moet mensen wel overtuigen van het belang dan. Van, van in, de, in mijn geval dan van het vries. Waarom heb je dat? Mm -hmm. En leg je dat niet uit, dan, uh, dan wordt het lastig. Want uh, zijn mensen daar uh, die twijfelen? Zijn er mensen die daaraan twijfelen? Aan, uh, het ja. Nut daarvan? Ja. Ja. ja. Ja, ja, ja hoor. Ja. Ik krijg leerlingen in de klas van twaalf jaar die zeggen, ja, wat moeten we hiermee? Of ik hoef dit niet te leren van mijn ouders. Nee. Nou, en dat is de crux, denk ik. Want wij als meertaligen is een geweldige rijkdom. Ja. We hebben zoveel meer taal tot onze beschikking. Ja. En die, die, die eerste taal, dus voor ons fries drentse die moedertaal. die zit dat Nederlands ook niet in de weg. We hebben gewoon extra taal. En die, die ongelofelijke rijkdom die wij hebben, dat moet. Ja, dat moet breder gedragen worden, ja. dat mensen dat gewoon ook zo zien. En ja. of ze dat ooit zo gaan zien, ja, dat, dat weet ik natuurlijk ook nee. niet. Bij ons is het uh, nog sterker dan in Friesland... dat twaalfjarigen zeggen, nou, dat Drens, uh, wat moet ik ermee, daar heb ik niks aan. Als ik later uh, ga verhuizen, heb ik niks aan Drens. Nee, nou nee, uh, ja, de meeste mensen die... Uh, Spaans leren in rente en op IJsland gaan wonen. Hebben ook niks aan een Spaans. Maar. Ja. En wel taalvergelijking, talenrijkdom. rijkdom, uh, ja. zijn talen veel rijker geworden natuurlijk. Ook met Spaans of welke taal dan ook. Ja. ja, ik kan me herinneren toen ik in de brugklas zat. Toen waren er ook wel uh, wiskunde of zo. Dacht, nou, dan ga ik de rest van mijn leven toch ook niks meer doen. Nee, maar dat precies. is ook misschien gewoon een reactie wat twaalfjarigen hebben. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, niet alleen twaalfjarigen, ook, ook uh, ouders. Ja. Maar ja, dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Als je uh, in Drachten in het ziekenhuis werkt... en je komt um, uit het westen van het land... Ja, dan heb je misschien niets met die taal. Nee, dan ben je er ook niet in opgevoed. Nee, dat gevoel wat ik bij die taal heb, heb je dan niet. Alleen je weet wel, als je in Friesland komt wonen... dat daar nog een... Nog een dat daar het Fries gesproken wordt. Dat er nog een taal is naast het Nederlands. Ja. Maar je zei net, die taal die wordt uh, onder invloed van het Nederlands... verandert die, die verwaterd. Ja, verwaterd, um, ja. Er zijn gewoon heel veel invloeden vanuit het Nederlands uh, in het Fries. Maar ja, zoals ik al zei, ook vanuit het Engels. Het is tegenwoordig al heel normaal om te zeggen van... ik ga met mijn kids te shoppen. Ja, ja daar ja, kijkt ja, niemand is, meer ja, raar van op. Nee. Terwijl kids en shoppen, dat, dat zijn geen, geen woorden die hier van oorsprong uh, komen. Hm. Nee. nee, dat is waar. Maar gebruiken mensen in het Vries dat ook? Ja. Ja hoor. Ja. Ik zel de kids op brengen. Oké, okay, ja. de kids. Ja, ja de kids. Of shoppen. Ja. ja, shoppen. Ja, <laughs> ja ik zel ja, vanmiddag te shoppen. Oké, ja, ja. ja. Okay. ja dat is, dan, dan wordt de taal echt minder puur dan. Ja, maar ja, aan de andere kant, een taal verandert ook altijd. Een ja, taal... dat is ook weer zo. Ja. Dat gebeurt gewoon. Het is, een taal is niet... Een een statisch iets, het verandert. Wij kunnen nu met de mensen van, van een paar honderd jaar terug... Het, lijkt het me ook lastig communiceren. Mm -hmm. En ja, een, een taal beweegt. En dat is ook het mooie van een taal. En um, ja, dat doen we ook niks tegen. Ja, we kunnen onderwijs geven en zeggen van... nou, we hebben bijvoorbeeld een heel mooi woord. Bens, ban", in plaats van liets, Maar um, dan nog, dan nog verandert het. Ja. ja, die, die hozenvurrels, uh, nee. die, die brengen wij maar zo niet uh, weer uh, terug. Nee, dat <laughs> en, is lastig. Uh, ik had eens een keer iemand, die, die uh, kwam uh, bij me... hadden we het ook over het uh, vernederlandsen van de Drens... en ze zei van mijn oma, die ging naar het gorentie om um tielozen te plukken. Mijn ja. moeder ging naar de tunen om tielozen te plukken. Ik ging naar de tunen om narcissen te plukken. Ja. Dus die oude woorden gorentie en tielozen, die zijn in de Drens bijna weg... Tune nog wel een Drense accent, Narcissen ja. Ja. dat nog wel Drense accent, maar de oude woorden uh, ja die verdwijnen net ja. als die Ben's Ben's Ben, bans ja dat is voor jou. Ja. Ja. Maar er verdwijnen ook heel veel woorden omdat je ze gewoon niet meer nodig hebt. Klopt. Hè, Klopt. Het Fries is, uh, is van oorsprong een een, een, een, een, een of Friesland is een provincie, uh, uh, een plattelandsprovincie, dus daar heb je ook bepaalde woorden. Um, die je nu niet meer zo nodig hebt. En bijvoorbeeld een mesthoop. Vroeger dan, dan had, had iedereen de had mesthoop achter huis. En dat was dat wie een Rus kennen. Maar nu heb je dat niet meer. Dus dat woord heb je ook niet meer nodig. Nee, nee. Dus dan praten mensen ook niet meer. Hoe, nee. uh, hoe, wat is de houding van Friese jongeren? We hadden het net al even over dat <coughs> veel twaalfjarigen zoiets hebben. Van waarom moet ik dit leren? Um, maar wordt er, wordt er door jongeren nog wel Fries gesproken? Ja hoor, ja. ja. Als ik bij ons op school gewoon door de kantine loop... dan, dan hoor ik overal om me heen ook wel... Vri veel Nederlands, maar ook wel Fries eh, onderling. Oké, okay, en, en dat, is dat gewoon gewoonte? Of vinden ze dat ook oh, oh, oh, ja, cool? Dat is ook mijn Engels woord. Vinden ze dat leuk? Nou, ik, ik denk dat het gewoon gewoonte is. Dat er niet over nagedacht wordt. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, net zoals dat bij ons. Dat, dat, dat sprak je, dat heb je gewoon. Ja. Je denkt, je gaat niet... Hallo, ik ben Hans, Wat zullen we, zullen we Fries of Nederlands spreken? Nee. Dat zijn van die dingen, dat gebeurt gewoon. Ja, je begint gewoon in het Fries. Ja, en dan, uh, ja. Als ik terwijl dat... tegenwoordig veel in het Nederlands uh, begonnen wordt. Maar als, als leerlingen van elkaar weten dat ze Fries uh, kennen... dan spreken ze Fries. Okay. Hoe is dat in Drenthe? Zie je jongeren Drents praten met elkaar op straat, bijvoorbeeld? Uh, echt beduidend minder dan in Friesland of in Limburg. Uh, Drentse jongeren spreken... Nou ja, niet, niet alle, niet, niet, geldt niet voor iedereen. Maar uh, minder dan in, in ieder geval in Friesland. En ja, als ik bij ons in de buurt... Uh, als ik in de supermarkt kom en, en de meisjes achter de kassa... Die weten dus dat ik uh, ja, bij, bij het huis van der tol werk. Hij spreekt met mij uh, Nederlands over. Dat is hun, hun, hun eerste ja. taal toch. Okay. Heel vaak. En een deel daarvan een deel van de jongeren spreekt wel Drens... in de ene situatie, in de andere situatie weer niet. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel, heel prima, hoor. Dat je goed tweetalig bent en dat je afhankelijk van de situatie... Drens of Nederlands praat. Maar. Ik belom wel een stukje achter bij, uh, bij Friesland. Ja, en ook bij Limburg. Ja. En wat vind je daarvan? Is dat jammer? Dat ja, ik vind het uh, jammer. ja, ik vind het jammer. Uh, nogmaals, vanwege de nou, achtergronden van het culturele rijkdom... van onze provincie, hoort, hoort erbij. En uh, ik vind het ook jammer, want je doet jezelf tekort... want je kunt zo makkelijk meertalig uh, zijn. Ik, ik kom ook wel eens mensen die zeggen... Uh, maar, maar als je nou zo graag wilt dat die mensen meertalig zijn... dan kun je toch veel beter gaan, uh, Engels thuis spreken. Dan leren ze Engels en Nederlands. Ja, dat ben ik helemaal met ze eens op voorwaarde dat je ook uh, native speaker in ja. het Engels bent. Maar als je dus halfbakken Engels spreekt... dan ga dan niet, alsjeblieft niet Engels en Nederlands met je kind spreken. Nee. En ik zeg dan altijd van... ja, ik ben geen native speaker in het Engels... dus dat hebben we niet gedaan met onze kinderen. Maar ik ben wel een native speaker in het Drens... en die taal die beheers ik uh, nou redelijk goed. En dan kan ik ze alle facetten en alle nuances van zo'n taal kan ik ze leren. En de kinderen zijn dan wel meer geworden, tweetalig geworden. Ja, maar daar heb je niks van als je in het buitenland gaat wonen... of als je in Amsterdam gaat wonen. Nee, dan heb je aan de Drents niet meer zoveel. Maar je hebt wel die talige rijkdom in je hersenen. Ja. Je bent ja. wel vanaf heel jong uh, bezig geweest met meer talen. En dus ja. beter in taal geworden. Ja, precies. Want ja. dan kun je je, taal, je eigen taal gebruiken als kapstok... voor weer andere talen ja. en andere culturen. Ja. Oké, okay, want uh, vinden jongeren bijvoorbeeld Drens ook niet meer stoer om te spreken met elkaar? Nou, dus ik, ik heb het ook weer het idee dat daar wel een kentering aan in, in, in gaande is. Dat het weer, ja, dat het een tijd echt van, nou dat doe je niet, je spreekt geen Drens, want we spreken, we moeten Nederlands en Engels. Maar dat er tegenwoordig weer heel veel positiever tegenaan gekeken wordt. Dat wil niet zeggen dat het ook makkelijk is om de jongeren weer Drens te laten spreken... maar ik heb wel het idee dat er een positievere grondhouding is... Eh, ten opzichte van eh, het Drens of welke streektaal dan ook. Ja. Okay, en onder uh, wat oudere mensen... daar wordt het misschien nog wel vaker gesproken... mensen van, uh, uh, die het echt uh, hebben aangeleerd als kind. Ja. Um, um, uh, maar zie je daar dan ook de taal veranderen? Zoals wat anders uitlegt dat er Nederlandse woorden... of Engelse woorden tussendoor komen? Ja, uh, die Engelse woorden daar, uh, die, die komen, erbij, uh, die komen er ook in. Ja, kids en shoppen, uh, dat hoor je ook uh, in ja, de trends. Ja, ja, ja. ja. En, en, en nou neem de hele terminologie uit de computer... uit de ja. politiek, dat die, die woorden worden... Ja, vrijwel één op één in het uh, Drens overgenomen. Wat wel ook weer nadeel is van, van, van het Drens... Dan, uh, dat, nou ja, je hebt aan het eind van een jaar heb je altijd al die nieuwe woorden... die, uh, die de Vandalen heeft uh, ontdekt en die erbij zijn, zijn gekomen in een jaar. Er komen niet zoveel woorden bij in, het, uh, in de streektaal. Tenminste, in het Drens niet. Dat is, dat is mondjesmaat. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook wel... Ja, een, een, een zorgelijke ontwikkeling. Je noemde, Ans, die de, de kwaliteit van het, van het Fries. Nou, daar gaat de kwaliteit van hun taal gaat dan wel achteruit. En net als in Friesland, de Drens was vroeger ook een boerengemeenschap. En al die oude woorden die, die zijn aan het verdwijnen. Als ik aan mijn kinderen vraag, weet je wat een zwa of een zende is? Dat weten ze niet. Nee, dat is een zijs. Maar ze weten ook niet meer wat een zijs is. Nee. Want die zien ze ook nooit in gebruik. Nee, en wat nee je ja, precies. Ja. Dat woord gebruik je dan ook gewoon niet nee, meer. Nee, het woord is nee, weg. Het voorwerp is weg. Dus is het woord weg. Ja. Zijn er bijvoorbeeld gezegden of zo in de trends die je nooit meer hoort? Gezegdes? Ja, ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ja. Ja. Ja, welke bijvoorbeeld? Ja, goed, weet ik. ja heel veel uitdrukkingen, <laughs> spreekwoorden... die je niet zo heel veel meer, meer hoort uh, met dit weer. Uh, nou, met, met dit weer, als je dan uh, uh, stunt te plassen... bleef het in een staan. Nou, dat moet wel heel koud zijn. En, <laughs> en, en uh, de boer en het Hoesigang nam namen de kraan en twee plakken stoet met... Toen de boer naar het Hoezie naar de wc ging, nam hij de krant en twee boterhammen mee. Met andere woorden, hij besteedde zijn tijd heel erg nuttig en, en, en, en uh, effectief. Ja, jammer dat dat soort spreekwoorden verdwijnen dan. In het Fries bijvoorbeeld heb je daar ook zo'n mooiste voorbeeld van. Ja, maar dat vind ik lastig om nou zo even uh, snel boven water okay, nou, te Oké, nou, denk komen. er even over ja, na. Een uitdrukking in Drenzen is als iemand is uh, overleden. Oet de Tietkom. Oh, ja. dat, dat vind ik een prachtige uitdrukking ja. voor iemand die overleden is. Oh, ja. Is oet de Tietkom. Oh, ja. Uit de, uit de, de, tijd, uit de tijd gekomen. Ja. Ja, dit... Mooi. Ja, nou, uh, Ans, denk er even over na. Ik Ga ik even naar, naar een paar na. bellers. Uh, oh. Mevrouw Spoten, bijvoorbeeld. Zeg ik dat goed? Spoten. Spoten. Oké, okay, u wilde Spoten, iets toevoegen. Ja. Uh, nou ja, uh, ik, woon dus, uh, ik woon in Maastricht, maar ik ben geboren in het Geudeldal. Wat dus een beduidend ander dialect is dan het Maastrichtse. Als ik hier wil mijn dialect spreken in de winkel, of waar dan ook, dan, uh, dan verstaat de, de naam mij niet. En dat vind ik echt wel eens moeilijk. Maar goed, uh, het is een misvatting dat, uh, uh, uh, laat ik zo zeggen, mensen dachten, sommige mensen, dat... Dat je met kinderen Nederlands moest spreken, dat het beter was. Mm -hmm. Aangetoond is inmiddels dat kinderen tweetalig opvoeden, uh, uh, dat dat beter is voor de hersenontwikkeling. Wij hebben hier in Maastricht een leerstoel, en daar wordt uh, die helemaal, uh, en daar wordt zich daar houdt men zich bezig met, uh, met de streektaal, nou, met de Limburgs natuurlijk. Hè. Uh, bovendien denk ik dat kinderen die in het zuiden van Limburg geboren worden, dat die uh, uh, veel, meer, uh, veel meer feeling hebben met het Frans en het Duits. Dus die talen ook makkelijk leren als mm -hmm. ze op school ja. komen. Dus het is, uh, in, en het was met name in heel in de Mijnstreek, waar mensen, waar mensen deftig wilden doen en dan Nederlands gingen spreken met de Kinderen, uh, waarbij ook uh, wat die uh, ene meneer uit Limburg zei, het Koelhollands cool noemden wij dat, uh, werd een beetje, door ons werd er weer een beetje op neergekeken, want uh, wij vonden dat die uh, niet goed Nederlands konden spreken. Die hadden het bijvoorbeeld over. Uh, uh, uh, nou ja, ik kom er even niet meer op. Het is dus laat in de nacht natuurlijk. Maar uh, uitdrukkingen die ze gebruikten. Uh, hier in uh, Maastricht hebben ze een, uh, van de universiteit hebben ze een onderzoek, hebben ze een onderzoek gedaan. Uh -huh. In, uh, ik weet niet meer in welk dorp. Uh, waarbij kinderen van de lagere school. waarbij gekeken werd naar hun, uh, naar hun taalvaar, uh, taalvaardigheid. En daar bleek dat kinderen die uh, tweetalig opgevoed waren. in. Uh, in het Nederlands hoger scoorden dan kinderen die eentalig opgevoed waren. Dus dat is toch wel een voordeel. En is het een heel voordeel om met uh, kinderen gewoon Limburg's te spreken? Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Ja, Want wat u ja. zei net, uh, ik ben wel eens moeilijk verstaanbaar. Of ik ben wel eens niet goed verstaanbaar voor de mensen uit Maastricht. En dat vind ik lastig. Uit Maastricht, ja. Ja, ja, ja, ja natuurlijk, natuurlijk. Omdat ik kom, ik kom van de andere kant van de provincie, zal ik maar zeggen. Ja. het uh, ja, is dan ik, zo verschillend. Mijn, mijn dialect, mijn dialect uh, is, uh, ja, is meer naar de Duitse kant, aan de oostkant van, uh, van Zuid-Limburg... Nou, die mensen die, die, die zouden hier niet kunnen <gwij> truly, hun taal kunnen spreken... want, want ja, in andere delen van Limburg... Dus, dat heet ook het Repuwaris, dat uh, dat. is erg verwant het, uh, uh, aan hetgeen wat in en tot aan Keulen toegesproken wordt. Uh, <güls> dus ja, mensen uit Maastricht die kunnen niet communiceren... met mensen uit Kerkraden bijvoorbeeld. Maar okay. Als de Terwijl kerkraden, die, die, die... kerkraden die is dicht, dicht bij elkaar... Eigenlijk. Nou, ja, maar, maar de taal is heel verschillend. Ja. Dus, uh, bovendien heb ik laatst gelezen dat uh, het Nederlands bestaat uit veertig klanken, terwijl het Limburgs uit 80 klanken bestaat. Het is niet voor niks dat Limburg een zangerige taal wordt genoemd. Hè? Mm -hmm. ja. ja, nou ja, dat wil ik aan toevoegen. Ja, nou heel erg bedankt. Uh, kunt u tot slot, uh, wat is uw favoriete uh, uitdrukking bijvoorbeeld in uw uh, streektaal? Wat zegt u? Uw favoriete spreekwoord of iets dergelijks in uw spreektaal? Uh, oh, dat vind ik, een beetje, vind ik een beetje moeilijk om dat <laughs> okay. midden in de nacht te bedenken. Oké. Okay. Nou, dank u wel nee. voor het bellen in ieder geval. Nou, graag gedaan. Dag meneer. Dag. Ga ik nog even door. Over het Gronings is ook een beller. Goedenacht. Ja, goeiemorgen. Goeienacht. Ja, goeiemorgen. Mag je Ik heb een zeggen. boterhammetje het eten en u spreekt met Ede Staal. Okay. En ik, uh, ik hoor net een uh, liedje van een uh, familielid van mij. Ah, kijk. En uh, ik zit zo even mee... Ja, ja ik, ik dacht misschien uh, bent u het zelf, maar, ik, uh, maar het is een familielid van u dus. Ja, ja, ja, ja. Edestaal, ja. En uh, nou uh, hoor ik jullie wat uh, praten over, die, uh, over de taal zelf. En nou valt het mij op dat in dat gedeelte van Groningen mijn familie die komt uh, en zijn familie trouwens ook komt uit uh, de buurt van Helm. in Noord-Groningen, dat het voltooid deelwoord niet bestaat... of nagenoeg niet bestaat. Oké. Okay. ik weet niet hoe dat is uh, gekomen. Oh, dat is wel een interessante vraag. Ik ben heel benieuwd of mijn gasten dat weten. Ze zitten mij ja, allebei is, uh... Uh, aan te kijken van uh, wij weten het eigenlijk ook niet. Ja, in Drenthe hebben we wel het voltooid deelwoord. Ja. Maar, uh, we laten dus een stukje van het voltooid deelwoord weg... Maar uh, dat er helemaal geen uh, deelwoorden zijn... dat ken ik niet voor dat stukje van Groningen, nee. nee. Nou ja, bijvoorbeeld ze hebben uh, geslapen. Die hebben slopen en uh, ze hebben geswommen. Ze en hebben uh, ja. nou vroeg u zojuist aan die mevrouw... die uh, de Limburgse dialect sprak... Mm -hmm. over wat nou zo is bijgebleven uit uw tijd. En dat is, voor me, wat mij betreft, de leutje potje lag in de waaier te En... Ik ik weet niet of uw uh, gesprekspartners daar uh, weten wat dat is. Ik denk het wel, hè? Moet u het Zijn even... Er... Kind lag Zou... in de wieg te schrijen, te huilen. Ah, kijk. Ja. Leutje potje lag in de waaien te reren. Ja. <laughs> en dat vond ik in, uh, zo mooi. Ja, en dat klinkt vind mooi. ik vind het erg leuk. Die... Ja, en uh, nou ja, mijn familie van uh, staal. Ik heb uh, al die liedjes van hem. En, ja, ik hoorde dat net. En dat, Die stamboom die gaat door tot, uh, wat is het, 1646... 16 filmvatter uh, om precies te zijn. <laughs> precies. En uh, ik vind dit leuk, hoor, dat jullie hier uh, aandacht aan besteden. En, en, nou, en dat wil ik uh, even doorgeven, dat Ede Staal uh, meeluistert. Ja, nou, dank u wel uh, voor het luisteren, meneer Staal, en voor het bellen. Ja, oké, okay, prima, hoor. Oké, okay, en een fijn ontbijt nog, da zou ik zeggen. Ja. Dag, hoor. Dag. Dag. We hebben nog uh, maar een uh, paar minuten, ja, dan kunnen we uh, die paar minuten nog gebruiken om een lans te breken voor uh, de streektalen in, uh, in Nederland. Uh, Jan, het Rens, waarom, waarom moeten we dat behouden? Um, nou, eigenlijk, uh, omdat je, net als alle cultuurgoederen, daar moet je zuinig op zijn, sowieso. Uh, het, ook vanwege de, de, de schoonheid van de taal, de prachtige klanken die er zijn, de, de, de, de rijkdom die het geeft, de mogelijkheden om uh, kinderen talig rijker te maken. Uh, het heeft wat Ans net ook al zei, van met je identiteit te maken... dat is bij je gevoel. Uh, dat, dat, dat kan natuurlijk ook voor een andere taal gelden... maar dat geldt voor heel veel mensen in Drenthe. Dus ja, laten we zuinig zijn. En op dat, dat unieke wat we hebben... Uh, wordt we eens dus gezegd... Van, uh, Nederland, er ligt een prachtige deken over... van vele kleuren. Van al die talen die, die, die, die, ons, uh, die ons land dan nou, uh, zo rijk maken. Dus mm -hmm. ja, laten we er zuinig op zijn. Je bent directeur van het... Uh... Huus van der Tal. En ja. jullie gaan binnenkort voorlezen op basisscholen, toch? Ja, dat is een van de dingen. We hebben in elke gemeente in Drenthe hebben we een soort uh, ambassadeur... een verlengstuk van het Huus van der Tal. En die coördineren dat. En uh, wij uh, lezen dan op uh, nou ongeveer 75 van de Drentse basisscholen... lezen wij voor. Elk kind waaraan voorgelezen wordt, die krijgt ook een tijdschrift. De Wiesneus. Nou, daarvan uh, hebben we 26.000 laten drukken. Dat is een, uh, voor, voor ons in rent is dat een uh, heel mooi ja, groot aantal. Ja, en, uh, ja, dat is wat. Ja, en dat is succesvol. En scholen vinden dat ook mooi. Kinderen vinden dat fantastisch. En het, uh, het is niet structureel. Dus dat ze wekelijks... Uh, die scholen zijn er trouwens ook wel om. Maar dat er echt wekelijks op al die scholen wat gebeurt. Maar kinderen onthouden het wel. En raken weer vertrouwd ermee. We verwijzen ze door naar de website. Wiesneus.nl. Met allerlei liedjes en dergelijke. Zodat ze die... Uh, ja, meer vertrouwd raken met de Drenns. Ans, um, uh, uh, onze docent Fries, die hier ook in de studio is... ook meegewerkt aan de vertaling van Friese boekjes, toch? Ja, ja. ik heb een, uh, een boek van Kasemier, heb Kazemier uh, vertaald. Mm -hmm. um, dat heette Echt Spel. En daar hebben we um, een voorstelling van gemaakt. En dat is een uh, leesbevorderingsproject. Okay. En daar uh, ben ik samen met Kaya Kazemier ook bij scholen langs geweest... om dat boek uh, te promoten en gastlessen te geven. En uh, uh, vonden leerlingen dat uh, leuk om te lezen, dat in het Fries? Ja, ja dat, dat was wel heel leuk. En we hadden dan ook een onderdeel dat we het Fries en het Nederlands naast elkaar lagen. En dat we bijvoorbeeld voorlezen in het Fries. En dat leerlingen dan in het Nederlands mee konden lezen. En ja, dat werd wel heel leuk opgepikt. Oké, okay. moeten we niet uh, met z'n allen, ook als, uh, ook als Nederlanders die geen streektaal hebben... gewoon er wat trotser op zijn dat het in Nederland allemaal bestaat? Ja, dat mag wel voor mij, ja. Het is een, inderdaad, het is een hele rijkdom uh, als je een, een taal erbij hebt. En um, um, ja, ik kan eigenlijk geen. geen hey Jan he, heeft heel veel voordelen genoemd van, van, uh, van een streektaal. En ik kan eigenlijk geen, geen negatief aspect bedenken. Nou, Jan, jij bent het vast mee eens. Hè? We moeten gewoon trotser zijn. Absoluut, absoluut. En, en, en ook als je het zelf niet spreekt, kun je er best heel veel waardering voor hebben. En kun je er trots op zijn dat we dat ook hebben in Nederland. Ja. Of het nou Zeeland of Friesland... of Drenthe of Groningen ja. of, of, of Limburg is, dat maakt niet uit. Ja, dat we, dat we zoiets moois hebben in ons land, daar moeten we trots op zijn... met elkaar. Ja. ja. En uh, UNESCO die voorspelt dat het aantal talen een beetje gaat uitdunnen. Wat denken jullie, over 50 jaar wordt er dan bijvoorbeeld nog Fries gesproken, Ans? Ja, over 50 jaar wel. Er worden nu nog kinderen geboren die Fries -talig worden opgevoed, Dus die gaan 80 jaar mee. En misschien wel langer. Mm -hmm. dus daar ah gaat... ja. Dus daar gaat de taal in ieder geval ook zo lang mee. Dus uh, voor, op korte termijn voorzie ik niet dat uh, de taal gaat uitsterven. Oké, okay, Hans gaat docent Fries aan uh, Middelbare School in Drachten. Jan, heel kort nog, uh, 50 jaar, Drens? Ja, over 50 jaar wel. Of uh, de UNESCO uh, over 100 jaar, uh, uh, ja, weet ik niet. Dan, dan moet er toch wel het, uh, een, een, een revival, een uh, dialect, een renaissance uh, komen van hier <laughs> tot Gunder. Het zou natuurlijk fantastisch wezen. Jan Germs, uh, ik moet je onderbreken. Ja, Dankjewel okay. Van het huis van de taal. Yo.